Reputatiecoaching, podcast nummer 139. In de podcast van vandaag heb ik maar één onderwerp, namelijk het interview met Lasse Bourgogne, oprichter van KIO, en Jeroen van Opbergen, de oprichter van klantenvertellen.nl. Het totale interview duurt 33 minuten en 55 seconden. Dus in plaats van je te vertellen dat je de podcast kunt vinden op www.reputationcoaching.nl/139 en dat de podcast is te beluisteren in iTunes, op Stitcher en ook op TuneIn Radio, wil ik meteen doorgaan naar het interview. Vandaag heb ik Lasse Bogonje, oprichter van Kio in de show, samen met Jeroen van Opbergen, de oprichter van klantenvertellen.nl en patiëntenvertellen.nl. Ze komen ons iets meer vertellen over hun bedrijven en de producten, zeker diensten die ze leveren. Heren! Leuk dat jullie in de show wilden komen om uh, de luisteraars en mij iets meer te vertellen... over Kio, uh, klanten vertellen, patiënten vertellen en hun diensten. En voordat we de wereld van reviews induiken, vind ik het leuk... en ik denk ook dat het leuk is voor de luisteraars... als jullie iets meer over jullie zelf even kunnen vertellen, jullie achtergrond... en uh, hoe jullie bij de bedrijven waar jullie dit moment verantwoordelijk voor zijn... verzeld zijn geraakt. Ja, mijn naam is uh, Jeroen van Opbergen. Ik ben in 2008 uh, Klanten Vertellen gestart. Uh, een stukje over mijn achtergrond... Ik heb eigenlijk uh, jaren uh, gewerkt bij, bij, bij grote, uh, grote bedrijven in de sales, als salesmanager en als accountmanager. Op een bepaald moment uh, uh, dat ik de stoute schoen aangetrokken om voor mezelf te beginnen. En het idee, het concept, uh, reviews, reviewmarketing eigenlijk verder uit te werken. En het product eigenlijk een, een, een programmeur laten ontwikkelen. Ik ben zelf geen uh, programmeur, geen ontwikkelaar, maar het idee en het concept heb ik in, in 2008 vorm laten geven. En dat is uiteindelijk geresulteerd in wat klanten vertellen op dit moment eigenlijk is. Jij ja, en Lasse? Ja, Lasse begon je. Mijn achtergrond zit in de marktonderzoekwereld. Daar heb ik een aantal jaren gewerkt. En daarnaast ook nog een aantal jaren als eigenlijk campagne manager. Dus grote campagnes, televisie, radio, online campagnes opgetuigd. Voor onder andere energiebedrijven, maar ook overheidscampagnes. Uh, in 2009 ben ik gestart met uh, Kio. En uh, ja, dat is eigenlijk voortgekomen uit een, uit een eigen behoefte. Ik, wilde, ik was op een gegeven moment zelf op zoek naar een, een bedrijf. En ik, ik wilde graag de ervaringen van anderen daarin uh, terugzien. En die kon ik eigenlijk niet vinden op internet. Uh, dus ik miste eigenlijk een pagina waar we al die ervaringen zeg maar, gebundeld zijn. En... Uh, ja, zo is eigenlijk uh, het idee voor Kio uh, ontstaan. En uh, ja, de naam Kio uh, heeft ook een, een betekenis. Ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar, want ja. het, het zegt mij niks als ik het zo hoor. Ik bedoel, patiënten vertellen kan ik me wat bij voorstellen. Klanten vertellen kan ik me wat bij voorstellen. Maar Kio, kun je dat eens even toelichten? Ja, het is, uh, Kio is eigenlijk de afkorting voor keep it in your own hands. En dat heeft eigenlijk alles weer met reputatie te maken. Hè. Probeer zelf grip te houden op je eigen online reputatie. Uh, en dat kan eigenlijk heel eenvoudig door zelf uh, als eerste te vragen uh, aan je klanten wat hun feedback is, wat hun ervaring is. Uh, en daarmee voorkom je eigenlijk dat klanten op internet zomaar ergens hun mening gaan plaatsen, terwijl je daar niks vanaf uh, weet. Dus bijvoorbeeld, uh, denk aan de, de, de klachtenvoorraad uh, als, uh, als Tros uh, uh, even denken, Trosradar yeah. uh, klacht.nl en noem maar op. Ja. He, ja. dus uh, De feedback komt eigenlijk als eerste naar, naar jou toe en dan kun je daar ook op gaan reageren. Hè? Dan kun je ontevreden klanten weer tevreden gaan stellen. En op die manier hou je eigenlijk altijd grip op uh, je online reputatie. Ja, daar ben ik heel benieuwd. Daar wil ik zo graag inderdaad zo eens wat meer over weten, over horen hoe jullie daarmee omgaan. Uh, even voor de voor, voor ons alle begrip. Als ik het goed begrijp. Kio is voornamelijk meer voor online uh, bedrijven. En patiënten vertellen en klanten vertellen. Meer voor fysieke bedrijven. Of, of zie ik dat ja. verkeerd? Ja, nee, dat, dat, dat zie je juist. Misschien als aanvulling daar nog eigenlijk op. Hè? Waarom Las en ik. Uh, Beiden nu in de uitzending ja, zitten. De okay, zijn het zijn eigenlijk twee bedrijven. Hè? Klanten vertellen BV. En, en Kio BV. Nou, wij, hè, Beide bedrijven vallen onder de KV Media groep. De KV Media Groep is eigenlijk de holding van een aantal bedrijven die zich bezighouden op het gebied van online reputatiemanagement. Uh, klanten vertellen en KIO zijn, en als ik het goed zeg, in 2012 zijn die eigenlijk gefuseerd, laten we het zo, zo noemen. Klanten vertellen was op dat moment al erg sterk in de markt, laten we zeggen het stenen kanaal, zoals we dat zelf noemen. En dat kan gaan van uh, een keukenleverancier, een kozijnenleverancier, tot een vloerenlegger, een stucador, uh, tot zelfs aan de tandarts voor wat betreft uh, patiënten vertellen. Nou, we hebben ook onder het label gasten vertellen, want het gaat eigenlijk nog iets verder. Hè? Dus we hebben klanten vertellen, bezoekers vertellen patiënten vertellen, cliënten vertellen... Nou, en die kun je feitelijk helemaal, helemaal doortrekken. Allemaal gericht op, op niet-webwinkels. Nou, tot wij hè, op een gegeven moment een, een groot aantal uh, klanten vergaard. Uh, nou, hè, zoals iedereen weet, de, de online uh, markt is eigenlijk uh, uh, erg in opkomst. Hè, neemt alsmaar, alsmaar toe, maar waren we uh, waren erg gefocust op eigenlijk de niet-online wereld, zullen we maar zeggen. Nou, dan kunnen we als organisatie kunnen we zeggen van nou, we gaan dat zelf verder nog, uh, nog uitontwikkelen. En we gaan ook die tak van sport uh, bedienen. Uh, we hebben er uiteindelijk voor gekozen om samen met uh, Kio uh, ons bedrijf nog sterker te maken, zodat wij ook vanuit klanten vertellen ook de webwinkels konden gaan bedienen. En die, die behoefte was daar vanuit de Kio uh, toen de tijd ook. En zo zijn we uiteindelijk hebben we er één bedrijf van gemaakt. Aha, dat is een interessante samenvoeging inderdaad. En zo pak je het best op both worlds, want zo kun je natuurlijk de hele markt bestrijken. Zowel uh, ja. online als brick and mortar, de stenen wereld. Yes. Ja, en kijk, de, de, het zijn ook echt wel twee verschillende doelgroepen. Je ziet echt dat uh, de online markt, de e-commerce bedrijven hebben toch, het uh, is uh, ja, dus, dus een ander type ondernemer, is gewend met online uh, uh, allerlei online tools om te gaan en ik kan dat veelal ook gewoon zelf uh, allemaal uitvogelen en, en, en doen. Terwijl de, de echt meer de MKB'er die, uh, die geen, uh, ja, geen webshop heeft, om het zo maar te noemen, uh, ja, die is nog niet zo gewend om om te gaan met al die online tools. En die heeft ook veel meer begeleiding nodig. Uh, dus de systemen verschillen daar ook in. Ja, zo zag ik bijvoorbeeld een keer dat, uh, toen ging ik eens wat meer kijken naar klantenvertellenpunten. En toen zag ik dat jullie ook heel sterk vertegenwoordigd zijn in de autobranche. Ja, ja nou leuk, leuk dat je dat zegt. Uh, kijk, een van de strategieën die we hanteren is om, om, om sterk en nauw samen te werken met de, de verschillende brancheorganisaties zoals ze er zijn. Uh, brancheorganisaties hebben op dit moment eigenlijk een, een sterke behoefte om hun verdienmodel of hun bestaansrecht uh, de, verder te optimaliseren. Um, en zodoende, zodoende is eigenlijk in 2009, moet ik het zo, goed zeggen, BOVAG bij ons gekomen. En heeft toen gevraagd van, nou, kunnen jullie samen met ons eigenlijk een review systeem ontwikkelen voor onze leden? Want het is niet de vraag of onze leden ooit uh, op internet beoordeeld gaan worden. Maar het is eerder de vraag, ja, wanneer gaat dat gebeuren? Yeah. Uh, en dan willen wij als brancheorganisatie graag mee achter het stuur zitten. Om eigenlijk vorm te geven aan zo'n review systeem. Nou, zij hebben bij ons aangeklopt en wij hebben eigenlijk met hun... ...hebben wij eigenlijk uh, het review -systeem, een reviewsysteem verder ontwikkeld... ...helemaal specifiek op autobedrijven gericht. En dat is eigenlijk uh, het begin geweest van, van meerdere samenwerkingen... ...met nog meer brancheorganisaties. En dat is ook de reden dat wij uh, op dit moment ook een sterk vertegenwoordigd zijn... Sterk vertegenwoordigd zijn ...binnen de uh, mobiliteitsretail... Um, waar, ja, ruim 2500 autobedrijven, maar ook rijscholen, gebruik maken van ons uh, review systeem. Wow. Het is niet zo dat wij daar volledig in gespecialiseerd zijn, maar het is een grote tak, uh, tak van sport. Een groot aantal klanten komt uit die, uh, uit die branche. Ja, en Als ik nou eens kijk naar Kio, uh, Lasse, waar zit jullie grootste wat is jullie grootste segment? Of, of is dat uh, zo divers dat je er eigenlijk geen grootste hebt? ja je, nou kijk je hebt kleine webwinkels en grote webwinkels en alles wat daartussen zit ja. en ik denk dat, uh, dat Kio groot is geworden met alle kleine webwinkels uh, omdat uh, nou, de collega's die, die op de markt waren toch wel een stukje duurder waren dus eigenlijk ook niet betaalbaar waren voor, uh, voor een kleine webshop um, en in de laatste jaren zien we wel dat we steeds veel, veel, ja, grotere shops eigenlijk aantrekken we zijn uh, vorig jaar in Januari 2014 zijn we gaan samenwerken met Thuiswinkel.org. Ik zag dat op jullie site, ja. Ja, en uh, nou, die, die samenwerking heeft ervoor gezorgd dat we uh, ja, veel van hun leden eigenlijk uh, het systeem kunnen, kunnen aanbieden. En dat zorgt er ook voor dat nu uh, eigenlijk de grotere webshops, denk aan, aan een CoolBlue, aan een Amoda, ook grote verzekeringspartijen, uh, ja, uiteindelijk uh, dus ook met dat, met dat systeem zijn gaan werken. Kijk, in navolging van de samenwerking die wij met BOVAG zijn gestart... Uh, is ook thuiswinkel.org bij ons gekomen. Ook met de vraag van, kunnen jullie uh, met ons voor onze leden... Uh, eigenlijk een review-systeem opduigen? En ja, van de ene brancheorganisatie kom je in de andere brancheorganisatie. Op zich leuk om te vermelden is dus de laatste twee brancheorganisaties... waar we actief nu mee samenwerken is in retail. Uh, eigenlijk voor de, de retailbranche en de VHG. Dat zijn uh, eigenlijk alle hoveniers in Nederland... Uh, ...die aangesloten zijn bij die, bij die brancheorganisatie. Dus binnenkort zien we ook alle hoveniers om reviews gaan vragen... ...als ze een, uh, een decoratieklus hebben gedaan ergens in een tuin. Ja, ja, ja. <laughs> um, kijk, kijk, Conceptueel zijn alle reviewbedrijven voor een groot deel hetzelfde. Hè. Je, je stuurt een mailtje naar een klant of een patiënt of een gast... ...en je vraagt om een review en die wordt gepost. Jullie doen wat, wat rekenen, jullie berekenen wat statistieken... ...en de review wordt gepubliceerd over het algemeen. Wat... ...waarin verschillen jullie nu en wat bieden jullie nou meer of anders dan, dan collega-bedrijven? Ja, de de, de basisgedachten van, van de review systemen die er in de markt zijn... ...liggen grotendeels gelijk aan elkaar... Uh, ik denk de, de belangrijkste reden waarom dat wij vanaf 2008, uh, zowel klanten vertellen als of als vanaf 2009 uh, enorm hard gegroeid zijn ligt, uh, ligt in ons uh, serviceniveau. Kijk, veel organisaties zeggen dat, hè, dat het in service serviceniveau ligt, maar wij hebben feitelijk uh, hier op kantoor met 20 medewerkers allemaal review adviseurs zitten. Hmm. Dus het is niet zo, hè, in tegenstelling tot wat veel uh, andere reviewpartijen doen, dat wij een vorm van abonnement verkopen en that's it. Nee, Elke ondernemer die gebruik gaat maken van ons review systeem krijgt een eigen review adviseur toegewezen die hem ook periodiek contact van hoe gaat het met je reviews, hoe ga je daar op welke manier mee om. Uh, je kunt je reviews online publiceren maar je kunt ook nadenken als ondernemer om je reviews ook offline te gaan publiceren. Met een sticker voor op je auto, met een poster voor in je winkel. Nou, wat wij zien, met name bij, bij klanten vertellen, is hè, als je het gaat hebben over hoveniers, en over autobedrijven, en stucadoors, en vloerleggers. Ja, dat zijn ondernemers die gewoon elke dag uh, met hun business bezig zijn en niet willen nadenken over reviews en, en klantbeoordelingen. Dus onze toegevoegde waarde ligt ook sterk om hen te blijven motiveren en enthousiasmeren om reviews en klantbeoordelingen te verzamelen. Dat is een belangrijk element, want anders verwatert het bij dat soort ondernemers. Ja, dat lijkt me dat dat heel snel verwatert bij, bij dat soort ondernemers inderdaad. Standaardse die zullen er inderdaad wat meer op gebrand zijn om toch reviews te blijven verzamelen. En, en, maar inderdaad, ja, uh, ja de, de, de hoveniers, de groenteboeren, uh, garage-eigenaren, noem maar op. Die zullen ja. wat minder geneigd zijn om dat vol te blijven houden. Tot. En hoe gaan jullie systemen om met negatieve reviews? Zetten jullie die ook in quarantaine zoals anderen? Of uh, hoe moet ik dat zien? Ja, bij Kia worden ze inderdaad uh, de eerste twee weken in een soort van quarantaine gezet. Nou, dan heb je gewoon eigenlijk de tijd om dat met je klant op te gaan lossen of, of, of uit te vogelen. Uh, nou, als het opgelost is, dan kun je de, de, de consument, de klant, kun je nog om een vragen of die de review daarop wil aanpassen. En als dat niet gebeurt, dan kun je als bedrijf zeg maar, je reactie daarbij plaatsen. Eigenlijk om uit te leggen. Aan, aan elke lezer die dat leest, uh, ja, hoe dat eigenlijk is, uh, is verlopen en wat je als bedrijf hebt gedaan om het uh, op, te, op te lossen. Ja, dat is altijd belangrijk, hè, dat, je, en dat je reageert niet alleen op negatieve reviews, aan de andere kant ook op positieve reviews, maar dat je in ieder geval ook laat zien aan de buitenwereld uh, dat je er iets mee doet, dat, dat die ja. klachten niet in een zwart gat vallen. Ja, nee, dat klopt. Kijk, en op, op het moment dat uh, een klant of een consument echt het gevoel heeft van nou er wordt echt iets gedaan met mijn feedback. En de, de, ja, dan, dan gaat het ook veel meer leven. En het is inderdaad heel erg goed als je dat kenbaar maakt op de pagina waar al die reviews ook te staan. Nou, ik denk uh, na dat het belangrijk te vermelden is dat slechts 3% van de reviews, en we hebben uh, ik denk nu tegen de anderhalf miljoen reviews uh, verzameld, wow. uh, dat slechts 3% van de reviews negatief is. Ja. Uh, de reden, uh, we zitten met, met 20 reviewadviseurs uh, op kantoor vanuit, vanuit Tilburg en helpen die ondernemers ook van, ja, hoe ga je dan reageren op zo'n review? En je hoeft niet bang te zijn dat je een onvoldoende hebt gekregen, want ook een onvoldoende of een kritische beoordeling is juist heel erg krachtig. He, onderzoek toont ook aan dat consumenten die uh, online reputatie van het bedrijf aan, aan het zoeken zijn online, dat zij ook een kritische noot willen teruglezen. Dus het, het is juist ook heel erg krachtig om eens een keer een onvoldoende of een kritische beoordeling te ontvangen en die ook te promoten. En die uitleg geven aan, aan ondernemers is erg belangrijk. En we zien dat op het moment dat we dat op een goede manier ook doen, dat ze ook snappen dat het eigenlijk in hun voordeel kan werken. Ja, precies. En wat je dan ook vaak ziet, ik weet niet wat jullie ervaring daarmee is, is dat iemand die een negatieve review heeft gepost en vervolgens nou ja, eigenlijk bijna in de watten wordt gelegd om, om tot een oplossing te komen, um, dat die persoon dan vaak juist een ambassadeur bijna wordt van het desbetreffende bedrijf. Dat je 180 graden de andere kant op. Ja, eens. Dat, uh, ja, als je dat inderdaad als dat lukt, zeg maar, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En dan, dan heb je ook uh, eigenlijk bereikt wat je wilde bereiken. Want uh, die klant gaat dat uh, niet alleen online uh, vertellen, maar natuurlijk ook offline bij alle verjaardagspartijtjes en noem maar op. Exact. En dat blijft krachtig, die verjaardagen. Dat blijft hartstikke krachtig, ja, eens. En de barbecues in deze tijd. Ja. Um... ja. Ja, jullie we hadden het zo net over prijzen. Hè? Jullie zeiden, we zijn niet zo duur als andere diensten. Maar goed, het is natuurlijk dan toch echt puur Nederlands voor die luisteraars om dan de vraag te stellen. Wat kost dat? En ik ben er ook wel benieuwd naar. Want ik kon, op, um, ik kon niet zo snel hier en daar de prijzen terugvinden op jullie sites. Nee. Ja. De prijzen van Kio die staan op de, op de website vermeld. Dat was bij patiënten vertellen, bij, ja, bij zag ik. Dat was één pagina zo'n beetje. Daar kon ik okay. inderdaad geen prijzen ja, terugvinden. De, de, de, maar... de prijzen van Kio staan, staan op, de, op de, de site van Kio ook vermeld. Ja. Bij klanten vertellen is dat, is dat niet zo. Dat hebben we eigenlijk ook bewust gedaan. En dat ligt in het feit dat wij met eigenlijk nagenoeg elke brancheorganisatie in Nederland ook afspraken hebben gemaakt. We hebben vaak mantelovereenkomsten met in ieder geval alle grote brancheorganisaties, maar ook de wat kleinere. En dat betekent dat de, de prijsverschillen per brancheorganisatie kunnen, kunnen, anders kunnen zijn. Ja, dat ligt in het feit dat sommige brancheorganisaties het zo belangrijk vinden dat hun leden reviews gaan verzamelen en dat zij bezig zijn met hun online reputatie. Dat zo'n brancheorganisatie graag ook een, een duit in het zakje wil doen. Dus dat betekent dat sommige brancheorganisaties ons als organisatie ook betalen... waardoor het abonnementsgeld of het abonnementstarief... wat die ondernemers zelf nog jaarlijks moeten, moeten bijpassen, kan verschillen. En om uit die weerwar van, van prijzen toch enigszins uh, te overzichtelijk te maken... hebben we ervoor gekozen om die prijzen juist niet te benoemen. En op het moment dat zij uh, lid zijn van een bepaalde brancheorganisatie... contact met ons opnemen of met de brancheorganisatie zelf... Uh, dan, hebben, ja, dan kunnen we een hele makkelijke in, inschatting maken van de, van de kosten. Juist. En Kio, uh, Lasse, wat, wat rekent Kio voor, voor bedrijven? Ja, de, de basisprijs is 15 euro per maand. Dus ongeveer 180 euro per jaar. En dan kun je elke maand kun je ongeveer even denken, 500 uitnodigingen sturen. Dus 500 klanten kun je daarmee benaderen. Uh, en die prijzen die lopen eigenlijk uh, die gaan, gaan iets omhoog op het moment dat je meer klanten gaat uitnodigen. En dus eigenlijk als je, uh, uh, als je webshop groeit, uh, dan heb je ook meer orders die er binnenkomen. En dan kun je dus ook ga uh, ja, je ook iets meer betalen daarvoor. En die prijsstelling is er met name op gebaseerd dat op het moment dat er ook meer reviews eigenlijk binnenkomen, aan onze kant. Uh, ja, dan, dan moeten, moeten we hebben wij af en toe ook meer werk als er inderdaad negatieve reviews uh, tussen zitten. En dan, uh, ja, dan, dan lopen onze kosten ook uh, op, op logisch. Logisch. Ja. En en kan men jullie ook jullie dienst ook gratis uitproberen? Ja, je kunt het uh, bij Kio kun je het uh, vier weken gratis uitproberen. Kijk. En dan word je ook uh, eigenlijk uh, direct als je je aanmeldt. Uh, bellen wij je op uh, om je even welkom te heten en om te kijken of we je, je, je kunnen helpen met bepaalde instellingen en een stukje advies te geven om er eigenlijk voor te zorgen dat uh, ja, als je ons product gaat uitproberen dat je dat ook op, op de beste manier gaat doen zodat je ook het beste resultaat daarvan uh, gaat hebben en uh, ja, ook om echt te kijken in die vier weken van is, dit, is dit systeem, uh, past dat goed bij, uh, bij je bedrijf en kun je er ook echt iets, uh, iets uithalen ja, een soort gelijke afspraak kan ook uh, gemaakt worden met, met klanten vertellen. Echter zien we dat we dat in praktijk we niet veel ondernemers gebruik maken van, van die mogelijkheid. Ik denk dat dat komt omdat op het moment dat een ondernemer voor zichzelf eigenlijk heeft besloten om met reviews en online reputatiemanagement aan de slag te gaan. Maakt dat niet zo heel, heel veel meer uit van uh, of je dat nou eerst in de proefperiode wil doen, uh, ja, of, uh, ja of de nee. Dus de ja. mogelijkheden zijn, uh, zijn aanwezig. Ja, ik wil jullie, niet, wil jullie niet tegen de schenen schoppen, maar um, zelf is mijn uh, adagium altijd dat uh, ondernemers hun, hun, uh, hun reviews moeten spreiden over verschillende sites. Uh, om zo risico te spreiden, maar ook om voor groot, voor meer exposure te creëren. Natuurlijk dat ze beter zichtbaar worden, want dat komt het component zichtbaarheid uh, ten goede. Ja. Wat, wat is ja. jullie visie daarop? Uh, nou, eigenlijk uh, die, die, die visie over de gedachte die wij daarover over gevormd hebben, is eigenlijk van, van vrij recente aard. En dan moet je denken over de afgelopen aantal maanden. Mm -hmm. uh, zien wij inderdaad een tendens dat eigenlijk met name de grotere partijen. Hè, nou ook bij Kio zijn eigenlijk alle grote verzekeringsmaatschappijen ook wel klant. En dan zien wij de, de behoefte inderdaad in het spreiden van, uh, van reviews. Dat men dus gebruik maakt van verschillende reviewpartijen eigenlijk de grotere, in de, grotere in, de, in de markt aanwezig dus dat zien we inderdaad dat zien we gebeuren en uh, uh, wat daar met name achter zit is op het moment dat je als grote webshop bijvoorbeeld op een, uh, een, een prijsvergelijker adverteert uh, kieskeurig of een beslist uh, dat zijn platformen die tegenwoordig ook allerlei reviews uh, vragen, nou, wil je zeg maar, met je advertentie uh, redelijk hoog blijven staan, dan heb je ook een, een aantal reviews daarvoor nodig uh, dus dat is vaak de reden dat, uh, ja, dat, dat shops, zeg maar, die reviews gaan, gaan spreiden over de meerdere platformen. Ja, ik, ik moet daar wel bij aangeven dat die, die, die, die trend eigenlijk zich met name of eigenlijk alleen voordoet binnen, binnen het bedrijf Kio. Binnen klanten vertellen, zie je dat eigenlijk niet of nauwelijks. Uh, maar dat heeft denk ik, misschien ook te maken met de, de branche waarin je, waarin je zit. Ja, yeah. Ja, weet je, als ik in de schoenen van een webshop zou staan... dan, ja, dan zou ik hetzelfde waarschijnlijk doen. Weet je, als bepaalde uh, prijsvergelijkers dat, dat min of meer... Uh, nou ja, niet zozeer eisen, maar wel van je verwachten... waardoor je eigenlijk beter gaat scoren op die platform. Ja, dan ga je uiteraard ook daar reviews verzamelen. Ja, en het schijnt ook dat de Google voor de lokale rankings kijkt... naar uh, de meerdere beoordelingssites. Vroeger werd dat zelfs nog getoond in de zoekresultaten uh, aan de zijkant... Uh, als je zocht op bedrijven, maar tegenwoordig wordt het niet meer vertoond. Maar ik denk dat we ervan uit kunnen gaan dat ze heus nog wel naar alle andere sites kijken hoe bedrijven daar te boek staan. Ja, ja. eens. eens. En hoe, hoe zien jullie reviews? Verwachten jullie de, dat de komende vijf jaar reviews nog veel belangrijker worden dan dat ze nu al zijn? Ik bedoel, gaat het straks ook zover dat ik een mailtje krijg van de groenteboer op de hoek? Als ik een kropje sla heb gekocht, dat hij mij gaat vragen uh, hoe ik de dienstverlening vond en de prijs misschien en de kwaliteit van de sla? Nou ja, over, over groenteboeren gesproken. We hebben, twee weken geleden hebben we hier met een, met een grote partij gezeten die, die, die, die website, websites maakt voor groenteboeren. Oh, oké. Okay. En, <laughs> en, dus, en, en, en zij wilden daar graag een review module voor, voor laten ontwikkelen. Dus um, um, ja, of ja. het nou specifiek voor de groenteboer of voor de bakker of de slager is, dat nou, is misschien iets minder relevant. Maar we zien absoluut wel een toename... nog steeds in de reviews. En die, die, die, die, die lijn... gaat vanaf 2008 nog steeds... Um, omhoog. Nou, kijk, als je kijkt... er zijn al heel wat bedrijven in Nederland... die wel gebruik maken van reviews, maar... Ja, dus de groep die nog geen reviews verzamelt. Ja, steeds die is nog veel en vele, vele groter. Dus uh, ja, al ligt dat er steeds meer bedrijven gaan komen. die inderdaad ook uh, ja, met reviews aan de slag willen. Ja. Nou, en ik denk de, de, de, de mogelijkheden voor reviews. met name binnen het B2B-kanaal. nu zijn onze bedrijven toch voor een groot deel gericht op B2C. Klopt, ja. Op consumenten gericht. Hoewel niet alleen hoor, want we hebben ook veel, veel B2B-bedrijven. Uh, echter daar zit nog een veel grotere mogelijkheid voor de toekomst. Ja, dat denk ik ook. Verstaan we we over bedrijven. Ja, en, en die, dat moet eigenlijk nog beginnen, uh, die, die, echte, die echte klappen, ja. die groei. Ja. En als we dan nou eens kijken naar ontwikkeling op jullie platformen. Jullie hebben een beetje uh, laten weten wat jullie nu bieden. Kunnen jullie ook uitweiden, of willen jullie ook uitweiden over wat binnenkort... Uh, wat er te verwachten is op jullie platformen. Zowel op Kio als op of het puntje-puntje-vertellen.nl-platform. Ja. Uh, nou, een klein tipje van de sluier dan. Ja, meer <laughs> hoeft ook niet hoor. Uh, nee, kijk. Uh, wat we wel merken is dat er uh, steeds meer vraag is naar uh, productreviews. En uh, um, kijk, uh, on onze reviewsystemen zijn heel erg gefocust op uh, eigenlijk reviewsvragen over de dienstverlening van een bedrijf. Dus ook van een webshop. Uh, en daarnaast uh, heb je natuurlijk ook nog een andere tak van sport dat zijn de product reviews hè? dus echt de ervaring met een bepaald product en het is altijd een beetje lastig voor bedrijven om dat uh, in goede banen te leiden omdat uh, ja, je wil een klant ook niet twee of drie keer lastig vallen met een mailtje om een review te schrijven uh, dus, dus daar zijn wij in ieder geval mee bezig om uh, daar iets, uh, een stukje gemak in, uh, in, te, in te vinden. En moet ik dat dan zien als een, uh, zeg maar, de review module die dan zit bijvoorbeeld in Amazon? Uh, want dat is natuurlijk een hele grote site die ook uh, enorme reviews, uh, druk bezig is met reviews. Ik koop eens dat bij Amazon? Je, je, wordt, je krijgt bijna iedere twee weken een mailtje van: wat vond, ervan, wat vond je ervan? Wat vond je ervan? Wat vond je ervan? Hoeveel sterren geef je het? Um, maar dus inderdaad daar puur productreviews. En dan niet zozeer op basis van prijs, maar puur op basis van ervaring. Ja, puur op basis van ervaring. Okay. Ja. Ja. Klopt. En als we kijken naar het Vertellen platform, vertellen.nl-platform, wat kunnen we daar nog tegemoet zien? Nou, even vergelijkbaar met, uh, met KIO. Oké. Okay. Ja, dat. En uh, wat ook nog wel goed om te, om te weten is: in de automotive-branche, dus de autogarages, hebben we al uh, sterke samenwerkingen met allerlei autoportals. Dus op het moment dat je reviews verzamelt uh, als autobedrijf, dan worden die ook getoond bij je advertenties in, uh, op autotrek. En op, ja. uh, even denken, Autoscout, Autotrader, Autotrader. Ah. Marktplaats. Maar Mark ja, dus oh, heel goed, uh, ja. Dus we, we proberen ook binnen, binnen andere segmenten, binnen andere branches, uh, dit soortzelfde samenwerkingen te maken, zodat die uh, reviews eigenlijk uh, op, op al die belangrijke consumentenportals uh, tevoorschijn komen. Heel goed, ja, dat is een goede ontwikkeling. Tenminste, ik vind dat een goede ontwikkeling, dat je dus daar veel ook exposure creëert over nou ja, de plussen en de minnen van een bedrijf, waar je dus potentieel zaken mee wil doen. Ja. Ja, klopt. Um, als we gaan kijken, jullie hebben 20 uh, goede 20 uh, review experts zitten. Review management experts, zeiden jullie zo pas. Als... Ja. Jullie hebben vast wel voor de luisteraars een paar creatieve tips om, om reviews te verzamelen. Waar je niet misschien 1, 2, 3 aan zou denken. Ik hoorde zo net al de bumpersticker en de poster. Ik vond het wel heel leuk, of de sticker op je voordeur. Dat doet Foursquare natuurlijk ook. Nou, niet zozeer voor reviews, maar wel van uh, check hierin. Die stuurt je standaard te stikken. Maar wat, wat hebben jullie nog voor creatieve suggesties of ideeën voor, voor ondernemers, voor de luisteraars... Om uh, reviews te verzamelen? Nou, reviews zijn in die zin niet, uh, daar hoef je niet heel erg creatief mee, mee, mee om te gaan. Uh, wij proberen eigenlijk het gewoon heel erg uh, uh, to the point te houden. Ik weet even niet hoe je dat best kunt zeggen. Uh, vermeld reviews ook in je e-mailhandtekening. Veel bedrijven mailen met hun klanten, maar vermeld nou eigenlijk op, in elke vorm van communicatie met je klant uh, je klantbeoordelingscijfer, je reviews. En dat kan dus zijn gewoon op in, in de gedrukte, in gedrukte, gedrukte folders. In je e mailhandtekening Zoals al gezegd met een sticker voor op je auto. Ja. Uh, een poster voor in je zaak. Maar het belangrijkste is nog... Kijk, je kunt reviews online publiceren. Je kunt ze offline en online gebruiken. Maar uh, vermeld het ook in, in, in een klantgesprek. Vermeld dan ook op het moment dat je een, een gesprek hebt... Voor, uh, hoe goed je scoort. Wat je klanttevredenheidsscore is. En, en wijs hem daar ook op. Dat hij de meeste en de actuele klantbeoordelingen op jouw website uh, kan, kan nalezen. Om daarmee uh, ja, gewoon nog meer uh, in de gunst te komen van de, van de klant. Nou, als je als bedrijf bijvoorbeeld ook heel veel offertes maakt. En dus afhankelijk bent van uh, die consument die aan de keukentafel daarvan keuze moet maken tussen drie offertes. Dan is het ook wel heel erg sterk als je op die offerte jouw klantbeoordelingscijfer drukt zodat uh, het niet meer alleen over de prijs gaat, maar juist ook over de, de, de klanttevredenheid. Ja, geniaal. Nou, dat, soort, dat soort kleine uh, tips, de, ja, ze zijn niet, uh, misschien niet heel creatief, maar wel heel effectief. Ja, nou, ik vind ja. ze ook wel creatief inderdaad. Ik was, zou er nooit op gekomen zijn om, om ze op, je, om, op een offerte neer te zetten of te, te publiceren. Ja, leuk. Als je echt kijkt puur van hoe kan ik nou op de beste manier reviews gaan binnenhalen, gaan verzamelen. Ja, dat zijn eigenlijk, dan heb ik even vier punten, noem ik dan, die, die, die daarin belangrijk zijn en nog steeds zijn. Dat is gewoon echt de timing. Wat is nou het beste moment dat ik een review moet gaan vragen? Dat kan per branche verschillen. De uitnodigingstekst. Ons advies is altijd van houd die kort en bondig. En ja, benoem daarin bijvoorbeeld ook dat het maar 30 seconden aan tijd kost om een review in te vullen. Een ander dingetje is het scherm waar je de review op invult. Die moet er gewoon op. Die zal helemaal eenvoudig en makkelijk en ja, snel uitzien. Zodat je echt het idee hebt van nou, dit doe ik even binnen een minuutje. En uh, ja, wat soms ook nog wel eens gebeurt, is een, een, een kortingsactie uh, of een, uh, een, een, een prijsverloten op het moment dat je de review invult. Maar ik moet zeggen, die laatste die wordt niet eens zo heel veel ingezet. Even een andere vraagje nog, of eigenlijk nog twee vraagjes die nu net in me opkwamen. Hoe zit het met het eigenaarschap van de reviews bij jullie? Als dus iemand een ondernemer reviews bij jullie verzamelt en uh, daar betaalt hij voor per maand uh, die 15 euro of meer. En hoe moet je dat dan? Wat gebeurt er dan als die persoon uh, stopt met reviews verzamelen? Gaan die reviews dan offline, uh, mag die ze bijvoorbeeld zelf nog wel gebruiken om te, te in de gedrukte media of op zijn eigen site publiceren? Hoe zit dat? Ja, go ja goede vraag. We, de, we zien ook uh, daarin uh, onderscheiden wij ons uh, vaak met name van, van, van de grotere concurrenten, of eigenlijk van alle concurrenten. Uh, onze uh, standpunt daarin is uh, helder. De reviews zijn uh, van het bedrijf. Officieel gezien zijn ze natuurlijk van de consument... of het ja. bedrijf die hem plaatst. Um, echter in dit geval zullen we ons beperken tot het, tot het bedrijf. En de reviews zijn van het bedrijf. Uh, iedereen heeft een eigen inlogcode... kan inloggen in zijn eigen systeem. In Kio of klanten vertellen. En kan ook een export maken van, van die reviews. Dus hij heeft uh, te alle tijden... de beschikking over de reviews. En mag daar in die zin uh, mee doen... en laten wat hij feitelijk uh, wil... Uh, en daar zien wij over het algemeen weinig tot, tot geen, geen probleem in. Nee, dat klinkt ook heel goed om de, die manier, dat je ja. niet, dat je niet de, de klanten gevangen houdt. Nou kijk, wat, we, wat wij nu zien is dat onze concurrenten daar vaak een iets ander beleid op, op nahouden. En dan even terugkomend op uh, hetgeen wat je uh, zojuist eerder ook vertelde van een tendens dat je ziet dat men reviews wil gaan spreiden. Uh, juist ook om die reden zien wij dat toch veel klanten zich uh, tot, tot kio of klanten vertellen uh, richt. Uh, omdat de reviews eigenlijk in die zin van hun zijn, ze kunnen daar vaak bij, uh, uh, nog bij, terwijl het bij de concurrent niet is. En op het moment dat je daar dus heel veel reviews opbouwt, neemt je afhankelijkheid steeds verder toe. En daarom zien we ook vaak spreiding. Ja. En dan nog één praktische vraag. Uh, bijvoorbeeld Yelp en Google, die staan het niet toe dat reviews van één en hetzelfde IP-adres worden uh, geregistreerd, worden aangemaakt. En ik kan me zo voorstellen dat het bijvoorbeeld voor een garagebedrijf... heel opportun kan zijn om een tablet bij de balie te zetten... om iemand die net heel tevreden is over een autoreparatie of een APK... Ja. om daar een recensie over te posten. Terwijl die klant op, die, op dat moment hot is... Uh, op basis van de ervaring die hij of zij heeft gehad. Staan jullie dat wel toe, de terminals op een locatie? Nou, in, principe, in principe is dat uh, niet mogelijk, omdat wij ook een IP-blokkade uh, hebben. Ah. Dus wij kunnen ook zien dat er van één uh, e-mailadres meerdere beoordelingen binnenkomen. Daar zit een grens op. Mm -hmm. Die grens ligt niet bij één, die is, die, die is iets verhoogd. Uh, maar wij zien inderdaad ook, uh, het voorbeeld wat je aanhoud, uh, aanhaalt, dat, is ook, dat, dat gebeurt ook. Dat bedrijven de mogelijkheid willen hebben om een iPad op de balie te hebben. Wij proberen dat zoveel mogelijk uh, af te houden. ...om hen toch aan te geven om daar op een andere manier mee, mee om te gaan. In uitzonderingsgevallen is dat wel, is dat wel mogelijk. Uh, maar we proberen dat zoveel mogelijk af te houden. Okay. Nou, wat je ook, uh, ook eigenlijk ziet is dat uh, uh, uh, op het moment dat je het uh, aan de balie... Uh, ...waar de verkoper die jou net geholpen heeft ja. die review moet gaan invullen... Ja, ...dan krijg je toch wat meer sociaal wenselijk uh, gedrag van de consument... Uh, dus het is eigenlijk veel beter om de, om de review juist achteraf, hè, als die consument eigenlijk weg is uit die winkel, uh, te laten invullen. Dan blijf je iets objectief, iets minder persoonlijk Ja, Als er aan de balie gevraagd wordt om, om je beoordeling, krijg je inderdaad wat lastige sociaal wenselijke antwoorden. Daar zit je als ondernemer eigenlijk ook niet op te wachten. Want je, wil, je hebt dan misschien wel een mooie en goede beoordeling, maar je wil ook van die beoordeling kunnen leren. Ja. En je organisatie daar sterker van te laten worden. Ja, nou ik ben eigenlijk door mijn vragen heen. Wat mij betreft kunnen jullie nu beide even één voor één jullie commerciële pet opzetten. En vertellen waarom de luisteraars afzetten. van de pod afzetten, ja, opzetten. Nee, waarom de luisteraars van de podcast toch echt voor jullie moeten kiezen. Uh, als ze dan toch een, een bedrijf zoeken, een commercieel bedrijf om reviews te verzamelen. Dus uh, ja, betrekt het virtuele podium en, en bars los, zou ik zeggen. Nou, dan moet ik toch even goed nadenken, want wat dat betreft zijn we al redelijk uh, commercieel bezig geweest. Dan hebben we hebben wel verteld van natuurlijk waarom dat men gebruik zou moeten maken van ons systeem. Ja, ik denk uh, eigenlijk heel kort samengevat: uh, is het voor heel veel ondernemers eigenlijk de kortste route naar meer omzet? En dat onderdeel is misschien in, het, uh, in deze podcast wat onderbelicht geweest nog. Waarom moet een ondernemer eigenlijk gebruik gaan maken van een review systeem? Dat is aan de ene kant omdat de consument uh, daarom vraagt. Men wil reviews teruglezen. Want op het moment dat ze thuis op de bank zitten met hun iPad, dan willen zij de online reputatie van een bedrijf gaan checken. Zij willen dat bedrijf gaan screenen, want ze willen een bepaal, het beeld wat ze bij een bedrijf hebben, dat willen ze eigenlijk geverifieerd zien. Um, en op het moment dat je daaraan aan voldoet en dus ook die reviews laat zien die je hebt opgebouwd, dan is dat gewoon de kortste route naar, naar meer omzet. Um, en of dat nou gebruik maken is van kio, of gebruik maken van, van klanten vertellen. In de basis doet er dat eigenlijk niet toe. Uiteraard hebben wij de, de beste service tegen de, de scherpste prijs. Maar men moet gewoon gebruik maken van een review-systeem in de markt. Heel goed. Mooie afsluiting. Dat is ook mijn mening inderdaad. Fantastisch. Nou, heren. Zowel Lassen als Jeroen, ontzettend bedankt voor jullie, uh, jullie feedback, jullie input. Ik weet zeker dat de ja. luisteraars er veel van hebben ook kunnen opsteken. Ik zelf heb ook nog een paar interessante punten opgeschreven.